Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In China zijn zeker acht doden gevallen door een orkaan. Nog twee mensen zijn vermist en een miljoen huishoudens zouden zonder stroom zitten. De orkaan raaste gisteren over Taiwan en bereikte vandaag de oostkust van China. De acht slachtoffers kwamen om het leven in de stad Hangzhou... waar de orkaan zorgde voor modderstromen, overstromingen en omvallende bomen. Voordat de orkaan de Chinese oostkust bereikte... werden er al honderdduizenden mensen geëvacueerd... In Taiwan vielen gisteren zes doden en tientallen gewonden. Daar zitten bijna vier miljoen mensen zonder stroom. In de Japanse stad Nagasaki is herdacht dat de plaats... precies 70 jaar geleden werd getroffen door een atoombom. Premier Aber was erbij aanwezig. Hij stuurt aan op meer mogelijkheden voor het Japanse leger. Maar tegen dat beleid is veel verzet. Een 86-jarige overlevende van het bombardement... zei dat de plannen van de regering tot oorlog zullen leiden... Door het bombardement op Nagasaki kwamen zo'n 70.000 mensen om het leven. Na de eerste atoombom die de Amerikanen op Japan afwierpen, drie dagen eerder op Hiroshima, vielen ongeveer 140.000 doden. In Venray is het casino overvallen. De twee daders drongen binnen op het moment dat het reclamebord voor de ingang werd weggehaald. Ze gingen er te voet vandoor met de inhoud van de kas, maar hoeveel erin zat is niet bekend. De politie is naar de twee op zoek. Nederland komt vandaag op de slotdag van de WK Zwemmen in Kazan... niet in actie op de 4x100 meter wisselslag. Monique Nijhuis, die de schoolslag zou zwemmen, heeft koorts... en kan niet in actie komen. Er is geen vervangster beschikbaar. Nijhuis is de enige schoolslag in de Nederlandse ploeg. Ze moet op advies van de medische staf... ook de finale op de 50 meter schoolslag laten schieten. Het weer, het is vanmorgen nog behoorlijk zonnig... maar in de loop van de middag en avond neemt de bewolking toe... Het blijft wel droog bij 21 graden aan de kust... tot maximaal 26 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam... is in beide richtingen dicht tussen Leiden-Zuid en Leiden. Dat komt de wegwerkzaamheden die nog tot morgenochtend duren. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 wordt u jazzy wakker. Vandaag met Charles Duif. Zeer welkom luisteraars. We hebben de V, we hebben de R, we hebben de O, we hebben de E, we hebben de G, we hebben de vroeg, het is vroeg. <lacht> ik dacht, ga heel vroeg van huis, want ik denk, ja, ik kom in de file te staan. Net de vorige week was het uh, erg druk. Wonder boven wonder kon ik zo doorrijden. Nou, niet te geloven toch? Ze zijn allemaal nog een beetje uh, liggen met de kater in bed, ja. of met de booster kan ook natuurlijk mannen. Ja. Oh, oh, wat zeg ik nou weer? Maar wel leuk hoor. Een vier uur durende uitzending dat allemaal uh, ja, door Jazz Behind the Beach wat gisteravond natuurlijk hier uh, Zandvoort liet uh, beven op zijn voegen. Nee, beven op zijn fundament, zo moet ik het zeggen. Ik ga straks bellen met Joop van Nes die gaat me iets over vertellen. Die heeft uh, waarschijnlijk dingen meegemaakt. Kon er gisteravond helaas zelf niet bij zijn. Maar in gedachten was ik bij u hoor, luisteraars. Ik was bij u. En nu tot twee uur vanmiddag live jazz hier. En uh, we krijgen nog een uh, live zanger. Ik ga nog niet verklappen wie. Na de klok van één uur. Papa Luigi komt langs. Nou Joop gaat ons informeren. En wie weet wat er allemaal nog beer hier de studio binnen rolt. U bent ook welkom trouwens hoor. Dan zeg je ja met het mooie weer ga ik liever op het strand liggen. Ja. Nou neem dan je ghetto blast mee En luister gewoon uh, gezellig mee toch. Luister gewoon gezellig mee, want het is, uh, uh, daar komt lekker muziek voorbij hoor. Ik ga, ik ga al beginnen met uh, Anne Ros of Annie Ros. Annie, hou jij mijn tassie even vast. Ik love Paris in the springtime. Ja, ik hou ook van Parijs, maar ik hou ook van ik Love Paris in the fall.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 Here. I love Paris in the springtime. I love Paris in the ze houdt zo verschrikkelijk van Parijs. Nou, uh, Rita Reis, toen ze nog leefde... ja, die hadden toch meer op Scheveningen. Rita, toch? Nou, Rita houdt nog even de mond. Het ja, maakt allemaal niks uit. Uh, ja, we gaan uh, verder met Blad Spinning wheel fly Tranen. Ja, niet van André Hazes, maar uh, Blood, en Tears... die waren verantwoordelijk voor dit lekkere zwingende jazzstukje. Uh, spinning Wheel, zoals dat heet. Ik heb net geprobeerd om uh, ja, Rita Reis aan, uh, aan de praat te krijgen. <laughs> maar ja, het is ook logisch natuurlijk, ze is er niet meer. Maar goed, in ieder geval, haar uh, geluidsdragers zijn er nog wel. En nou nou werk ze mee, hoor. Ze gaat naar Scheveningen met ons. Ja, ja. Ze neemt u mee van Zandvoort even naar Scheveningen. Vlak in de buurt. Ik kan het lopend af langs het strand. En dan ga ik even bellen met Joop van Les ondertussen. Ice cream soda tonic in een lichtstoel zonnig op het strand. Door glazen muren zitten we te gluren naar elkaar. De zee is trillend cellofan. de luchten strakke blauwe wan Het strand een muur hoog. Een meel verscheurt haar eigen keel. Een dansorkest speelt La Folie. Er is zo we. Boven Draai EN draaien vogels kringen, zon Cellofan, de lucht een strakke blauwe van het strandte en hoog een mail een een verschuurt haar eigen keel en dansorkest speelt lach voor ziel Er is zo veel te koop. duin. Draaien vogels kring de zon van Scheveningen, maak me bruin. Maak, maak, me bruin. De zon van Scheveningen, maakt me bruin. Nou, volgens mij heeft Rita een bruin leven gehad, hoor. Met Pim Jacobs en zijn trio natuurlijk, want daar luister je ook die... Joop, waar ben je nou Joop? Verdorie. Ik had Joop aan de telefoon, maar uh, nee. Joop heeft opgehangen. Nou, ik hoop niet zijn eigen. Dat zou niet best wezen. We gaan hem zo nog een keer bellen. Uh, en uh, ondertussen dan, uh, gaan wij even genieten van uh, uh, George Michael. Met zo'n uh, ja, popmuzikant die een beetje jazzy zingt. Secret Love. A secret love That lived Within the heart Of me All too soon My secret love Came impatient To be free So I To a friendly Star ja. Deze start ik gewoon zo nog een keer in, want ik heb inmiddels aan de telefoon Joop van Nes. Joop? Ja, Kijk. goedemorgen, Charles. Goedemorgen. goedemorgen, Joop. Het is gelukt. Ik, het is gelukt. Ik, ik begin eerst even uh, aan jou te vragen hoe gaat het met je? Want uh, ik had begrepen dat je met je gezondheid een beetje sukkelde. Nou, nee, dat valt wel mee, ik moet gewoon alleen geopereerd worden, maar dat is niet ernstig en dat oh, is een operatie die regelmatig uh, ver, uh, gebeurt en altijd goed verloopt eigenlijk. Oké. Okay. Dat valt wel mee. Ja hoor, alleen die, die dagen dat jij mij dan belde, was ik net in het ziekenhuis ofzo. Ja, ja, ik schrok er helemaal van ik denk, nou wat, wat gaat er nou met Joop gebeuren? Uh, nee, dat is allemaal, uh, dat is allemaal uh, onder controle. Oké, okay. Joop, gisteravond, heb jij het een beetje meegekregen allemaal? Ja, zo goed als alles eigenlijk. Fantastisch. En uh, ja, het, het was. Uh, ja, ik, ik hou van die muziek. Uh, bijna alle jazzvormen vind ik vind ik, uh, vind ik mooi. Zelfs moderne jazz uh, kan ik uh, erg waarderen. Ja. Uh, uh, toch hoorde ik weer uh, mensen van ja, maar dit vind ik helemaal niks. En dat vind ik helemaal niks. Maar over het algemeen was de stemming heel erg goed op het draadhuisplein hoor. Het was geweldig. Ja. Het was alleen maar wat, ik had gehoopt dat er wat meer mensen zouden zijn. Ik, ik vond het uh, eigenlijk een klein beetje stil. Beetje mager. Uh, ook op... Ja, vooral voor de namen die eigenlijk genoemd werden die op zouden treden. Die ja. verdienen eigenlijk meer. Ja. En ja, ja, het is weer even wennen. Het is uh, drie jaar geleden voor het laatst uh, georganiseerd geweest. Toen is er de stekker eruit getrokken omdat het uh, nogal uh, prijzig was. Mm -hmm. En uh, ja, Ton Aris, de organisator, die uh, heeft uh, dit jaar de zouden Schoenen weer aangetrokken. En die heeft, uh, om, mede omdat hij ook een jazzfanaat is eigenlijk hoor... Uh, uh, weer een, uh, een jazz behind the beach georganiseerd... in uh, een iets andere formule. Normaal had je dan uh, vier of vijf podia... die uh, bezet werden door uh, uh, wat lokale groepen... en uh, ja, dan in de regio. En ja. nu heeft hij gekozen voor één podium... op het Raadhuisplein, centraal gelegen dus. Ja. Uh, de auto's kunnen makkelijk in de buurt... Uh, makkelijk, <lacht> kunnen in de buurt kwijt. En de mensen, die, uh, die, die, die kunnen daar... er uh, kunnen vrij veel mensen staan uiteraard... Mm -hmm. uh, ook uh, uh, heeft hij goed gedaan door Haarlem uh, 105 uh, uit te nodigen. Die hebben een, een live reportage gemaakt uh, van, uh, vanaf het Raad Dat vind ik een hele goede set. Ja. En hij heeft uh, uh, geadverteerd in, in, uh, in, in, in bijvoorbeeld in het Haarlem's Dagblad en uh, in de Uitkrant en dat soort zaken. Ja. Helemaal goed. En hij heeft het dus aan alle kanten gepromoot. Ja. En uh, het enige waar hij op hoopte, en dat is gelukkig uitgekomen, dat is mooi weer. Want het was uitstekend uh, <coughs> sorry, vertoeven daar op het Raad van gisteren. Ja, er was natuurlijk ja. ook Haarlem Culinaire. Dat viel een beetje samen. Ja, dat, dat, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik hoop dat de Haarlemers dat hebben meegekregen. Dat het een sound for jazz was. Ik, ik, ik kan dat niet peilen. Ik weet mm -hmm. het niet. Maar ik, ik hoop. Want Haarlem is er ook een jazzstad. Je weet het zelf, uh, Charlotte ja. De Haarlem Jazz dat, uh, staat hoog aangeschreven. Ja. En is altijd uh, druk bezocht. Met, met ook heel veel goede en, en bekende bands. Nou, ik zag wel, wel overigens over, dat uh, sound Dat is het geluidsbedrijf. Wat ook in Haarlem Jazz opereert. Dat die ja. hier ook in Zandvoort waren uh, uh, voor het geluid. Uh, dat dat zeg jou waarschijnlijk niks. Nee, weinig nee. denk ik. Ik, ik, ik ben, uh, ik ben uh, niet goed bekend in het Haarlem. Zijn okay. niet wat er in Haarlem uitgezonden wordt. Mm -hmm. uh, eigenlijk, uh, ik mag, mag ik het niet, niet zeggen. Maar ik, ik, ik, ik, ik moet Haarlem niet zo. Maar goed, dat is weer wat anders. Oké. Okay. Dus het heeft, um, he, he, heeft met de par parkeerkosten te maken, zeker. Ja, nou, ja zo toonlijk al 4 euro per uur. Als je je auto in de stad wil neerzetten, is ongelooflijk. Ja, ik ik vind maar. het heel veel geld. Ja, nou, dan uh. is ze dan nog duurder en daar ja. ook nog weer veel van Dat ja. ja. is, is natuurlijk raar. Daar zit het in. Um, Oké. Okay. Ja, wat we gisteren hadden, uh, Charles, dat, ja. waren, waren een paar uh, verschillende stijlen van, uh, van de jazz. Want uh, het begon om uh, vijf uur al met, met een Dixieland. Orkest dat door de straten ging en vanuit de muziektent op het Raad- optrad. Ja. Dat was overigens ook de pauze act... Okay. Dat heeft ARC heel goed gedaan. Want normaal gesproken, dan, als je één podium hebt, dan wordt uh, één set wordt, wordt, uh, afgesloten. Uh, alle spullen worden weggehaald, er komen nieuwe spullen voor in de plaats. En iedereen staat met te wachten, weet je wel. Yeah. Nou, uh, het, het podium van het Raad van Spijnen stond tegen de muur van de Grafdijk aan. En als je dan jezelf omdraait, dan kijk je naar de muziektent. En daar stond dan in de pauze de Dixieland Band te, te spelen. Heel goed gedaan. Je had niet in de gaten dat uh, het grote podium omgebouwd werd. Goede muziek ook in de, in de acts, in de, in de pauze acts. En dat is een heel goed punt. Dat heeft hij heel goed begrepen. Na die Dixieland parade moet ik eigenlijk zeggen, was het de beurt aan Hans Kwakenaat en, en Joost Soetman. En die hadden... Um, uh, de zangeres Soem meegenomen Soem heb ik een keertje in een uh, Café Oomstee uh, mogen bewonderen, ja. uh, dat was van Ariezen en uh, die had haar daar ook uitgenodigd die had uh, elke eerste vrijdag van de maand had hij daar jazz, zij is daar eentje van en ze hebben gisteravond een tribute to uh, Oscar Pietersen gebracht oké okay. uh, nou wil ik alleen, Oscar Pietersen is Oscar Pietersen, die kan je niet nadoen die kan je niet naspelen dat is onmogelijk, denk ik toch hebben ze een poging gewaagd en bepaalde nummers, zeg ik, ja, nou, die kloppen gewoon niet. En andere andere was, was prima voor elkaar, goed in orde, goede muziek. Ja, eh, Osko Piet is in mijn ogen gewoon uniek, hoor. Ja. En ik denk ook dat hij dat is geweest. Uh, vervolgens uh, dan, nou, krijg je dan die, die Dixaland-band weer. En uh, daarna was het de beurt aan uh, Erik Jan Overbeek. Um, uh, een van de betere pianisten van Nederland. Uh, hij noemt zichzelf Mr. Boogie Woogie. Nou, is het, de stijl die hij speelt uh, is het tempo van de Boogie Woogie, maar uh, um, toch andere muziek. Uh, uh, uitstekende pianist, een goede bent er rondomheen. Maar het is geen Boogie Woogie. Boogie hadden de vrijdag. Bij uh, uh, Lauren Hardy, waar Martijn Schok optrad. Martijn Schok is Europees kampioen geweest. En uh, dat is Boogie Woogie. Dat is die stijl die zo heet. en die iedereen blij maakt. en zorgt dat iedereen gaat bewegen. Dat beetje gaat een beetje Rob Hoeker stijl? Ja, ja, ja, inderdaad. Nou, Rob Hoeken, daar wil ik het zo meteen nog over hebben eigenlijk. Uh -huh. Want die was in het verleden... Uh, regelmatig bij Zandvoort... toen Zandvoort nog echt een heel groot uh, jazzpodium was... Uh, aanwezig hier in Zandvoort. En uh, ja, als die man uh, alleen al zijn hand even bewogen... of via je toetsen... dan, dan had je sfeer, dan had je muziek. En uh, dat is, was een artiest. Nou, uh, um, dan wil ik niet zeggen... dat Erik en Overbeek dat niet is... maar uh, anders. Okay. totaal anders. Uh, hij maakt je helemaal gek met zijn piano... Helemaal goed. Maar ik vind het niet echt boekiehoei. Maar wel van de genoten. Nou, daarna kwam dan weer die, uh, die Dixieland. Uh, weer een podium ontbouwen. En dat was dan eigenlijk een middenweer voor de hoofdtekst. En die bestond gisteren uit... Um Um, uh, Frank Deloitte en uh, Rolf Delfos die uh, um, uh, geweldige muziek maken, goede toeteraars en uh, een heerlijke sfeer creëerden en daar was het echt een feest op het Raad om daar te zijn. <coughs> het duurde tot half één. Ik, ik ben niet tot het einde gebleven, maar ik vond het een sfeer uh, goed uh, iets, uh, een mooie, mooie avond geweest en ik denk dat Aris een punt heeft als hij zegt volgend jaar gaan we Eerder beginnen hiermee. We gaan uh, een andere indeling doen ook. Het blijft wel, uh, en dat is uh, altijd zo geweest eigenlijk in Zandvoort, de Jazz Behind the Beach, het eerste weekend van augustus. Dat blijft hetzelfde, maar rondom uh, dat, dat gehele gebeuren gaan andere dingen gaan komen. Uh, dit jaar werd het dus vrij laat bekend dat de Jazz uh, Behind the Beach zou zijn. Twee horeca-ondernemers in Zandvoort, die hebben dat heel goed begrepen. Die zijn ook lid van de Zandvoort evenementenplatform die dat organiseert. De, ja. de Arethaar zit dus uh, voor in de plaats gekomen. En um, die hebben daarin ingesprongen. En bij de Jengs was een uitstekende band vrijdagavond. Mooie muziek, geweldig gespeeld. En bij, uh, bij Lauren Hardy was het dan uh, de, de, de geweldige Martijn Schok. Um, twee... Andere ondernemers die doen vandaag nog het een en ander op het muziekgebied. Ik mag ze niet in één uh, noemer uh, bij de Jazz Behind the Beach noemen, omdat zij niet daaraan deelnemen. Mm -hmm. Maar toch wil ik even een lans breken voor. Ten eerste uh, om drie uur vanmiddag bij Britse Cup 10 uh, Ger Groenendaal met zijn Mainstream jazz Combo speelt daar. Ja. Dat doen ze al een x aantal jaren. Die speelden ze op het Zuidterras. En dat is heel mooi te volgen vanaf de rotonde, maar ook vanaf het terras zelf. Dat doet Robert Mamme heel erg goed. En uh, ja. Uh, wat wat uh, Groene Daal brengt is eigenlijk mainstream jazz. De de de de, de, de nummers uit de Amerika Songboek. Je kent ze allemaal wel. Hele bekende Evergreens die uh, die jij um nou ja, meer of meer pragmatisch speelt. Maar toch ook wel een leuke sfeer gecreëerd. Uh, een man die, die, die zijn woord houdt. Als er tien minuten pauze is, is het ook tien minuten pauze. En niet yeah. zo spelen toen een half uur. Hij begint keihard op tijd. En hij stopt maar ook op tijd. En dan wil hij nog wel eens een toegif geven. Leuke muziek die je dan om... Uh, even met pieper afzetten neem je die kwalijk. Yeah. Ja? En uh, die om drie uur begint bij, uh, bij Robin uh, Molenaar van Beat Club 10. En dan om vijf uur is er in het wapen een optreden van Papa Luigi... oftewel uh, Louis Schuurman, onze sansatse uh, uh, violist. Ja, wat, is leuk met... is op de, wat zo leuk is om te vertellen... die heb ik hier straks de gast in de, in de uitzending. Ah, oké. Okay. Nou, ja. dat zal je waarschijnlijk wel vertellen... over zijn concert van vanmiddag. Ja, en ja. Hij heeft pas nog een, een nieuwe cd uitgebracht met zijn hele groep. Ja. En die heet Vrijdag. <lacht> ja, origineel. maar maakt niet uit. Op, op, op zondag kan die ook gedraaid worden. Hè? Ja, ja. Is... Ja. <lacht> Absoluut. Maar het is een nummer in ieder geval van uh, de gitarist... Uh, zijn solo-gitarist Eber de Jong. Ja. Ook bekend uit van Kessel Live. Ja. Een uitstekende uh, gitarist... Die, die hele mooie muziek kan maken. Een hele wilde muziek, maar ook... ...subuse gaat spelen. Ja. Een geweldig man... Die, ...die ook mee zal doen. En dan is uh, Tom Lenos uh, slaggitaar en zang erbij... ...en uh, Kees Heilig is de contrabassist En ja, dan goed. natuurlijk... ...de, de, de maas hemzelf, Louis Schuurman... Uh, ...op zijn viool... Die, ...die allerlei stijlen muziek kan spelen... Ja. ...van gypsy muziek tot aan jazz... ...en van modern tot... Uh, nou ja ...noem het maar op, hij kan alles... Hij heeft er ook samen met Van Kessel opgetreden. En nou, die muziek die komt dan vanmiddag vanaf vijf uur in het Wapen van Zandvoort. Nou, dan hebben we een heel mooi weekend gehad met, met allerlei soorten muziek in het Zandvoort. Het is een mooi weer geweest en allemaal tevreden mensen. Nou, Joop, wat fantastisch. Ja. Hey, en uh, nou, Dus de Jazz Behind the Beats vervolg dat sowieso? Ja, ja dat uh, gaat in ieder geval gebeuren. Hoe de formule er dan uit zal zien, dat, da, daar kon Aris nog geen tip van de sluier op lichten. Da, daar gaat hij over nadenken, daar gaat hij over praten. In ieder geval blijft het het eerste weekend van augustus. En uh, nou, uh, ja, dat zal ik het noemen. Die man heeft een oorkomen verdiend. Ja, gaat hij nou ook nog andere muziekinvloeden uh, toevoegen? Want kijk, uh, als je... Als je uh, dat gebeuren in Rotterdam tegenwoordig en Ahoy. Uh, hoe heet het ook weer? Het landelijke. Ja, Noord-Zeed Jazz Noor Ja, precies. Als je dat, het hoort dan niet, het da hoort in De Haag, dat weten we. <laughs> ja. Ja. Maar da daar is van alles te doen. Hè? Daar, daar is blues ja. en daar is. Ja, ja, pop -pop, ik, ik vind het music. jammer. Ik, ik heb het Noord-Zeed Jazz Festival liever zoals het in het verleden was: echt ja. jazz, maar dan ook alle stijlen jazz. Ja. Maar tegenwoordig vond, hoor je ook uh, uh, DJs en, en dat soort dingen allemaal. Ik, dat hoort er niet bij in mijn ogen. Nou ja, het maar het is, is wel natuurlijk niet, om nou. ook op het publiek te trekken. Want als je natuurlijk. Ja, ja, zo, zo is maar het maar. Noem eenmaal. het dan anders. Noem het dan anders. Voor mij wordt het Rotterdam Muziekfestival. Ik noem het wat op. <laughs> maar het is geen jazzfestival meer. Nee, nee dat is waar. Uh, erg jammer. Helemaal gelijk, Joop. Nou, ik vind het fantastisch dat jij ons eventjes hebt bijgepraat over, over wat er al, gisteren allemaal is gebeurd. Vanmiddag dus er nog twee grote evenementen: één op strand ja. Ja. en eentje in het wapen. En nou, Papu komt er straks als het goed is uh, rond de klok van 1 uur over praten. Ik heb ook nog een live zanger vanmiddag, die komt ook nog... Groen... Ja, jij hebt een extra uitzending vandaag eigenlijk. Ja, okay. tot 2 tot, tot, tot, tot, tot, tot uur vanmiddag. Ja. Dus ja, uh, nou, besteed, ik wat, ja, uh, besteed ik wat uh, aandacht aan, uh, aan jazzmuziek. En uh, All I Can Do Is Dream You uh, wordt gezongen door uh, die dame die gisteravond hier live te bewonderen was. Sue Moreno. En die ga ik even ja, draaien. Oh. oké. Okay. dankjewel. Ja, dank voor en, je, dan je inbreng. We spreken elkaar morgen weer. Okay. Ja, ik ben, ik ben morgen en uh, overmorgen ben ik er niet. Dan oh, okay. uh, ga jij praten met Ruud Jansen, Want Ruud, die wil graag ja, uh, plezier maken op Week BV Beverwijk. Ja, het enige word ik eigenlijk... Uh kan doen, dan is dan bijpraten bij of eigenlijk hetzelfde verhaaltje over uh, Jazz Behind the Beach, wat dan nu is geweest, want voor de rest hebben we niet echt veel gehad, dus weekend. ja, straks ga ik nog eventjes naar het circus toe. Nou ja, je um, kan um, vertellen um, straks um, hoe het um, in wapen was vanmiddag en, en, en, en op het strand. Uh, ik weet toch? niet of ik de tijd heb om naar het wapen te gaan, maar in ieder geval ga ik even naar het strand, dat sowieso. Nou, gewapend met goede zin in ieder geval, toch? Ja, dat, waar. dat is waar. <laughs> Joop, uh, het allerbeste met je wel. en uh, we spreken elkaar. Is goed. Doe, Oké, okay. succes ja. met je uitzending. Dankjewel, dag. Off. I've been away from you for so long. Still, every time I think of us, I get blue. But all I can do is dream you. Sue Moreno. Ik, ik kende haar niet tot vandaag. En uh, ja, ik heb uh, gewoon wat uitgezocht om te draaien... waarvan ik veronderstelde dat het ook wel jazzy zou zijn. Nou, in ieder geval heeft ze gisteravond hier wel jazz gezongen. Uh, Sue Moreno. En dit was haar... Uh, haar stemgeluid, dat was in ieder geval in orde. Uh, alleen het repertoire wat ik nu draaide, ja, was niet helemaal. Uh, com il faut, zoals uh, de Fransen dat zeggen. Secret Love, ik draaide hem net al van uh, George Michael. Ik moest hem afbreken omdat ik Joop aan de telefoon had. En Joop had nog andere dingen vandaag, dus er was een beetje haast bij. Maar uh, dat maakt allemaal niet uit. We hebben Secret Love nog steeds in voorraad. Dan komt hij nog een keer. George Michael.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 Naar ZFMGS, luisteraars. Dit is Greetje Kouwveld. Ze trad uh, enkele maanden geleden hier live op in de Krocht in Zandvoort. Maar ze was wel in een New York State of Mind toen. Het was zo simpel. Leren day by day. Out of touch with the rhythm and blues. Maar nu. I need a little give-and-take The New York Times, the Daily News When it comes to reality It is fine with me cause I've let it slide I don't care if it's Chinatown or Riverside I don't have any reasons I've left them all behind New York state of mind Some folks like to get away Take a holiday from their neighborhood Happy flight to Miami Beach or to Hollywood But I'm taking the greyhound on the Hudson River line I'm in a New York state of mind the movie stars in their fancy cars and their limousines Been high in the Rockies under the evergreens But I know what I'm needing And I don't want to The rhythm and blues, but now I need a little give and take. The New Geslapen, dan nu verder wakker worden met ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Dit programma is al ruim 25 jaar een begrip bij ZFM Zandvoort. En dat is Nancy ook als het om uh, Frank Senator gaat. Die kent hij ook al, uh, nou, minstens 25 jaar. Uh, hij is er helaas niet meer, Frank, maar... Uh, Martijn Lutner... Die, uh, heeft in zijn nagedachtenis een mooi album gemaakt op zijn mondorgel. Martijn Lutner, hij was ooit te gast hier. En het gaat allemaal over Nancy. Martijn Lutmer was dat, misschien wel de gedoodverfde opvolger van uh, Toet Stielemans... met een nummer Nancy, wat bekend is natuurlijk van uh, Frank Sinatra. Gisteren hier in Zandvoort Dixieland uh, in de pauzes van het uh, live gebeuren... op het podium uh, op het Gassasplein. We gaan ook uh, een stukje Dixieland uh, draaien... Natuurlijk onze eigen Dutch Swinkleers Band onder leiding van Peter Schilper. Met de Jazzbands Ball. Het Ball uh, waar de dixieland Orkesten vroeger veelvuldig optraden. En uh, waar dames in lange jurken en heren in uh, Toxico's. heette die dingen ook weer. Met van die strikken, sprook ik zeg maar. Uh, achter de pezans gaven en dan uh, de dames het hof maakten. En op die heerlijke zwingende jazz-Dixieland-muziek uh, zeg maar uh, ja, een hele avond genoten. The Jazz Band Ball. Nou, wat had ik nog meer voor u klaarstaan. That Old Black Magic wordt bezongen door Sammy Davis Jr. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Got those icy, icy fingers up and down my spine The same old witchcraft when your eyes meet mine That same old tingle I feel inside And then that elevator starts its ride And down and down I go All around I go Like a leaf that's caught in a tide. Well, I should stay away, but what can I do? If I hear your name, and I'm a aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, can put out that fire. You're the lover I have waited for You're the mate that fate had me created for And every time your lips be mine Darling, down and down I go Round and round I go Like a leaf that's caught in a tide With such a burning desire, let only your kiss put out that fire. Under that old black magic car You're a dirty robber Oh, black magic car Uh-oh, get out the car Oh, black magic car Meanwhile, back at the ranch Under that old... Nou, de meeste liedjes gaan toch over de liefde, en uh, ja, Laura Vici, die uh, sluit zich daarbij aan. Let's There Be Love. Uh, net luisterden we naar Sammy Davis Jr., dat kleine mannetje met die enorme stem. Ja. Hij kon ook lekker drummen hoor, die Sammy Davis. 60, 70er jaren, ja, grote shows op televisie. Nog in zwart-wit, niet uit, maar nostalgie. We gaan om naar te kijken, maar vooral naar te luisteren. Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be you. An occasional rain Chili con carne Sparkling champagne Let there be birds Sing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze There be cuckoos, a lark and a dove. Jazz en ook lounge jazz. Dat is pas aangenaam wakker worden met ZFM Zandvoort. Al ruim 25 jaar jazz bij ZFM. Op zondagmorgen tussen 10 en 12. En vandaag tot 2 uur luisteraars dankzij Jazz Behind the Beach. Bij Vicky eh, tot 2 uur bij. U. My love, baby That's the one thing I've got plenty of, baby Dreaming a while, scheming a while You're sure to find happiness And I guess all those things you always pine for Gee, it's nice to see you looking swell Baby, diamond bracelets, Woolworths doesn't sell baby een lucky day, you know darn well, well, baby. I can't give you anything but love. Ja, ze is getrouwd met Elvis Costello, of ze was getrouwd met Elvis Costello. Ik houd niet meer bij. Ik weet niet hoe, hoe het precies zit. Maar in ieder geval, uh, komt zij 9 oktober naar Nederland. Is zij in de doelen in Rotterdam. Daar ben ik bij hoor. Diana Kroll. Dankzij maar zeker naar het Niels van Elf Uur Luisteraars. Dan moet ik er even uit. Maakt niet uit, neem ik een bakje koffie. Doe ik dat ook thuis gewoon lekker. Geniet ervan en geniet van heerlijke lounge- en jazzmuziek. Uh... I can't give you anything but love, baby. That's the one thing I've got plenty of, baby. Dreaming a while, scheming a while. You're sure find. Happiness, And I guess all those things you always pine for Gee, it's nice to see you looking swell Baby, diamond bracelets, words doesn't sell Baby, did lucky day you know Done well, well Baby, I can't give you anything I can't give you anything I can't give you anything